Ik wil een goede conseil meegeven. Het beste wat jij kunt doen, is de gasten geven wat ze willen. Jong. Huh? Zonder discuteren. Huh? En zeker volgende week als je uit de prison komt. Uh, pardon, ik heb... Ik... Ja, ja, geef me wel verstoren. Uh, nee, nee ik, ik heb geen idee wat die van mij willen. Hè. Die, die hebben mij niks gevraagd. Echt niet. Enfin, ik ken die mannen niet. Die Siska die, die, die, die, die en die andere daar, die... Die Lucian Kindering? Echt, ik zweer het. Misschien kent u een wel, <tiedat> Pas ik, pas ik, Adrien. Waar zitten Janssen zijn? He? Heb jij gezien waar ze naartoe zijn? Nou, Bert is naar het toilet en uh, Reginald zal wel al buiten op het kotsen zijn, zeker. Oh, <laughs> ik ja. ken hem, hè? He. Ja, Dekke, kom ja. hey, het adres van uw kleermaker geven. Dat die u nog in uw kleren geperst krijgt, zal ik boven hem. Oh, dat toontje lager, Regino. Of we gaan het op de speelplaats regelen, dan makkelijk, gelijk vroeger. Oh, oh, oh, ik ben al warm. Zeg. Oh. Zeg u dat het op de maar ook tegen de rechter? Wat? He? En trouwens, wanneer gaat u uw jaarlijkse speech geven? Dat we hier een cent kunnen beginnen ja. drinken. Oké, oké, oké, bo, bo, bo. Hey, hey, ik, ik wat? Ik wou van het jaar mijn beurt eens overslaan, maar omdat je zo aandringt, de koster, zal ik met u maar beginnen. Zeg, wat die scheiding van u betreft. Sorry hè, vriend, maar uw vrouw die gaat alles krijgen, hè. daar heb ik, ik persoonlijk voor gezorgd. <lacht> Adriaan, <gringe> <after you'd khác> komt dan alles bij me weg, alles, zeker. <gills> ja, meneer de luxe advocaat, meneer de luxe deurwaarder. waart al een perfect koppel in de retorica van 1971. Gewaart toen beter met elkaar getrouwd. <garring> uh, meneer de gerechtsdeurwaarder, Adriaan, vernimmen. Hoe reageren wij op zulke ongegeneerde <coughs> uitbarstingen uh, van pure jaloezie? En wel, we doen zoals destijds in de klas, mijn beste Cedric. Huh? We lachen eens goed met meneer De Koster. Want <coughs> uh, we weten nog goed hoe wij toen de wereld ging beroven. Yeah. En we hebben ondertussen gezien wat we gezien hebben, hè? Ja, inderdaad ja maar oh zeg mannen de primus perpetuus van de Latijnse zijn en dan tot directeur van een filiaal van een postkantoor schoppen dat klinkt bewondering af of, uh, bon, uh, mijn beste ex-collega's van de retorica van St. Leo jaargang 71 zeg koppens ja. nee. hoe zit het nog met de herenliefde liefde vandaag de dag hey, Komt je nog aan je trekken? Koppers, Janette. Ja, ja. Koppers, Janette. Koppers, koppers, koppers, Janette. Hé, koppers, Hé, koppers, Oké, niet doen, niet doen. je kan er niet tegen. Komt je af. Toppen van onze put af. naar beneden. het zo niet tegen hem, gemaakt. Zeg eens wanneer jullie gaan om tien uur al te slapen? Nee? Oh, wacht eens, laat mij raden. Je hebt het nodige denkwerk zitten doen op een van uw reservebureaus. En je hebt er wel eens veel te diep nagedacht, zeker. gerust. Nee, Vanin, ik laat u niet gerust. Allee, en Allee, schuif eens op, kom. Allee. Zeg, vertel eens. Dus, oh, je zit op de schut. Oh, zeg, klein kind. Allee, vooruit, Vanin. Oh, spreek het dus tegen mij? Oh, ja.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 Guido heeft een paar keer met hem gesproken... en hij heeft mij over hem verteld, maar Ah ja, ook... ja, ja, ja, ja, ik begrijp het. Uh, babbelen, dat ging goed, hè, tussen u en Guido. Ja. Als maar beter zelfs. Zoveel beter dat je op den duur vergeten bent... maar af en toe eens op de hoogte te houden... van de nieuwste ontwikkelingen in meneer Guido's privéleven. Pieter, luistert nu eens... Niet alleen jij, hè. Heel het nest in de Houwerstraat wist dat Guido onverwacht ging vertrekken. Iedereen. Behalve deze. Ik stond daar verdomme met mijn mond vol tanden... Wel, ik hoor je niet meer. Nee, maar soms roept jij ook zo hard dat je niemand niet meer kunt horen. Gij. En dat, hè, Pieterke, was de reden waarom Guido er zo tegenop zag om u te zeggen dat hij wegging. Ah, dan is je me? maar ineens weggegaan. Zeg. Kom, hè, maak dat aan de kat van de Geburenwijs. Of, ik kan mij allemaal niet meer schelen. Oh, maar Geef het op, ik stop. Ik ben al dat gekonkervoes achter mijn rug, kotsbuuien. Oh, Pieterke, er is toch helemaal geen gekonkervoes meer. Mijn zin zit daar niet meer terug. Voor mijn part wordt heel Brugge vermoord. Ik kom mijn bek niet meer uit. Als jij maar alles zelf op. Met Beekman, met de Key. En met die, die, die Jan Vermeer van u. Gaat goed, deze nalat. Pas toch. Houd Groene, dit is de laatste keer. Probeer geen spelletjes te spelen bij mij. Oh, ik zijn al adem. Ja, dat kan best zijn. Ja. Maar jij nu eens goed naar mij luisteren. Doe niet belachelijk laat me los. Gus? Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Het was dat ja. denken, nee. Janssen en Janssen zijn weer alleen aan het spelen. Ja. Zee, jongens, daar binnen zit een heel gezelschap op u te wachten, stel die mensen nu niet langer te leuren, Ja? Ah, is gerust denk ik. wat is meneer Goormachtig weer te veel pillen en alcohol gemengd? Ja. Ah, oh, jongen. als je zo blijft voortdoen, dan zult het niet lang meer trekken. Dat ja. ja. is mijn zaak. Ja. Ja. Ik verwitte u maar. Maak met de laatste tijd nogal zorgen om u. Zorgen? Ja. je zou je beter zorgen maken over iemand anders. Waarom zou ik? Ah, goed. Hij gaat dus vrijkomen, Bert. Wanneer? Binnen een paar dagen. Prima. Bon, heren, gelieve mij nu braafjes te volgen naar de feesttafel. Ja, Allaan, En er samen met onze ex-collega's nog een fijne avond van te maken. Ja, Hè? Hey? schertje de kokker komt vrij, dat is het voornaamste. Yeah. Hij hey, zal mij vast zich laten horen hoor als de tijd er rijp voor is. Ja. Oli, kom maar. Ja, je kom. ja, Ja, ja, ja. ja. ja. <laughs> you... <laughs> <tog> <tog> <tog> Goh, kom maar, zie ze, laat je die kanen, hè, moeit. Ik zie ze Oké, okay. oké, hij mag ze zien. Uh, maar, maar, alleen als hij kan antwoorden op mijn vraag. dat is, het, Hoeveel poten heeft een... Stegosaurus. Wat is dat een stegosaurus? Stegosaurus. Ik kijk geen vlies, kinderke. Het is al één de vlies. Ik We heb wel draadpoten. Twee om mij te lopen, en een om mee vast te steken. Klaar, ah. laat ze. Kom je op te kom. Eerst nog eentje tracteren. Wow. Oké, okay, maar dat aan de dokter doorkomen. ook, hè. Ah, ja. ah, hé, hey, ja. zijn je wel zeker dat je daar gaat tegen kunnen? Hey. Nog een witteke voor mij. Op kosten van, van, van meneer Elvis. Oh, ze vindt je wel die wij ja, maat zijn? Ik kan een vrouwtje, een taxi oké? Ik wil geen taxi, ik wil nog een witteke. Ja, witteke, ho! Hé, thuis, hè. He? Hé, hey, kun je dan niet beleid vragen? Ah, maar wat voor volle Oh, oh, hè, ja, ja, ja, dat is niks voor u. Kom, aan, het is goed geweest. Dat is een erom room, John. Oh, John. Hey, schatje, je wilt wel, hè? maar je durft er niet goed vooruit komen. Nog in geen honderd jaar, oude zak. Hola, hola. <laughs> oh, jo, nog. Nog, oh, je ah. kom, maar. Allee. Hey, niet stoppen, niet stoppen. Allee, hey, kom, alle, zeg, ah, kom. Al Op al een slot, kom. kom. Kom, hoe je ook. Maar moet het altijd eens proberen, Johnny. Doe maar eens, sissen, dat is zo'n bij jullie. Hey, John, John, John, je bent een vent. Je hebt nieuwe trucken geleerd in de jelly. Hey, Sissen, volop neer, hè? Oh, kom maar laten ze niet hale vent. Hey, zie ze, pak ze. Sissen, ja, blijf dier, ja, ja. vent. We hebben is er hier, ja, ja, ja, ja, ja, ja. man. Straat eruit. Zou jij ook niet stilletjes beginnen aan te kleden, Pieter? Nee, ja. Ja, is ik kort naag. Oei, Simon, nee, niet mondje steken, jongen. O, oh, zo wist, allee. Zeg, Pieter, je zit er vlak naast, je doet niks. Nee, Simon, Laten. je bent nu uit je mondje, hè? Pas op, paan. Sarah gaat vallen. Opsa. Kom eens, dierig, hè. Jij doet moest, hè? Zeg, wat is nu mee? Zeg geen jij een stuiking, of wat? Nee, ik heb barstende hoofdpijn. Nee, nou, maar je hebt er wel in, hè? Allee, hop af. Met Hannelore Martens?